Maar hij werkt wel in Amsterdam in dienst van de harsbaron Brink Brinks. De filmmakers willen nog niks prijsgeven over de inhoud van de scènes in Oorschot. Maar, ze zeggen, we voelen ons erg welkom in het mooie dorp met zijn historische sfeer. Dit was het Regio -nieuws.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 Zo'n klein stukje... Zo, wat een begin van dit uur, man. Ho ho! Tang, tang! Heerlijk! Arctic Monkeys, Brick by Brick. Ja, ze hebben nog zoveel uh, meer moois gemaakt uh, tussen dat uh, debuutalbum en uh, AM. Ja, dat is fantastisch. Uh, 2011, and Sea, daar kwam het vanaf. Arctic Monkeys, Brick by Brick. Daarvoor Rocket, want ja, we gaan er weer als een rocket uh, doorheen uh, de, kom de komende uur. En uh, de onderweg weer de playlist. The Smash and Pumpkins, misschien wel een van de beste grunge albums. Ja, misschien sowieso überhaupt wel een van de beste albums, ooit, denk ik. Uh, Siamese Dream, daar kwam het vanaf. En het was... Uh, Today, This Armed Cherub rock vind ik ook echt een hele fijne. En dus ook deze. Dat is ook een van de, van de vier zin Rocket. Nou, dat belooft veel goed. Als, als dit het begin is van dit laatste uur, dan moet het helemaal goed komen. Het is persoonlijk mijn favoriet altijd, dit, dit uur. Want ja, we draaien muziek die je op geen één ander station hoort. Dus ja, blijf gewoon lekker plakken, blijf lekker hannen, pak er iets lekkers bij. En geniet, vraag desnoods ook je, je favoriete plaat aan, je ondergewaardeerde liedje, waarvan jij denkt, hé, hey, maar dit komt echt veel te weinig op de radio, of helemaal niet, mag je laten weten via 013 54 of facebook.com/slash going underground alternative radio. Um, zo zie ik bijvoorbeeld van Sophie deze. Um, dit komt van het uh, derde Foo Fighters album. Learn to fly stond erop. Breakout next year. Dit was de uh, openingstrack van dat album. Uh, There's nothing left to lose. Foo Fighters and stacked actors. Lekker, lekker, lekker. McClusky en uh, To Hell With Good Intentions. Ik wist niet dat er in uh, 2002 nog zulk goed geluid uh, kwam uh, ja, uit, uit bands die dit soort muziek uh, maken. Dit is eigenlijk echt wel 90s sound. 90's sound. Uh, maar dit komt uit uh, 2002. To Hell With Good uh, Intentions van uh, McClusky. En je hoort wel dat ze goed uh, hebben geluisterd naar uh, ja, relationship of command van At the Drive-in. Het beginwerk van Pixies. Nevermind van Nirvana. Dat zit er allemaal uh, wel in. Over Pixies. Precies gesproken, daar ga ik zo meteen zelf iets uh, van kiezen. Want ik zie ook Breeders uh, binnenkomen. Thomas, dat, die vraagt uh, dat aan. Um, en Breeders, dat is natuurlijk het bandje van Kim Deal. En Kim Deal was weer de bassiste van Pixies. Uh, nou ja, Cannonball is natuurlijk een uh, bekende van de uh, Breeders, hè, van Last Splash. En dit stond daar ook op. Dus ook een fijn liedje. Divine Hammer is dit. De Breeders. Ja, Thomas die vroeg iets van de Breeders aan, Divine Hammer, dus ik dacht van ja, dan ga ik even nerden, dan ga ik gewoon even de Leo Blokhuis uithannen en dan draai ik een van de B-kantjes van Monkey to Heaven van de Pixies. En dat is dan weer deze Menta Ray. En een menta, dat is een, uh, ja, een grote rog. Ja, ze hadden wel iets met dieren. Sowieso is een beetje dieruurtje, want uh, ja, uh, Arctic Monkeys... Uh, die, zitten de, zaten, ja, die hoorden we al dit uur. En zometeen ook een Nederlandse band die zijn naam te danken heeft aan het aapje meneer Nielsen uit de, de tv-serie Pippi Langkous. Pippi loens troek. Nu eerst even echt iets ouds. The Doors en Strange Days. Strange Days have found us. Tot Het is toch wel een van de beste mensen die we ooit gehad hebben in uh, Nederland. Actief in de jaren 90, Nielsen. Elastic Baby, ik vind dat een van de mooiste liedjes uh, ooit gemaakt. Maar dit is een andere van, hun, uh, van hetzelfde album. My Brain's Down vind ik ook zo waanzinnig. En uh, ja, hun naam die kwam uh, van het aapje uit Pippi Lankaus uit de tv-serie. Uh, Meneer Nielsen. Niet van uh, de zanner Harry Nielsen. Uh, everybody's talking at me. Maar nee, echt van het uh, aapje. Dus dat is wel leuk. Uh, daarvoor de Doors, Strange Days. Ja, dat album is ook uh, goed, hè. Nog steeds. Your Last Little Girl, Love Me Two Times. Moonlight Drive. People are strange. En when the music was over stond daar allemaal op. En ook uh, nou, de titeltrack dus die hoorde, Strange days. Als je nou uh, midden in deze uitzending belandt en denkt: hé hé, wat gek? Ik snap het niet. Het is de eerste keer dat ik luister. Wat doet hij allemaal? Uh, nou, Welkom, dit is Going Underground. Het uh, alternatieve muziekprogramma van uh, Lokale Hoep. En altijd het laatste uur. Dat is tussen 10 en elf, Dus nu. Um, dan hebben we de ondergewaardeerde playlist, ondergewaardeerde liedjes die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Daar is dit uur helemaal voor. En uh, ja, als je ook zo'n liedje hebt, dan mag je me aanvragen via 013-541344. We gaan door met uh, onze ondergewaardeerde liedjeslijst. Um, deze moeten natuurlijk ook in. Elsie Sound System, Drunk Girls. Stik, tik boom, en daarvoor LCD Sound System en Drunk Girls. Ik heb van de week een ontzettend fijne band herontdekt. Is het eigenlijk ja, want uh, goed, ja, best een redelijke band volgens mij in de, in de jaren 90, maar ik kende het helemaal niet, um, of ja, misschien ooit wel eens gehoord, maar nooit echt gerealiseerd of echt opgepakt en. Um, nou, ja, ik uh, hou wel eens uh, de site uh, van Pitchfork uh, in de gaten. Pitchfork is het uh, online muziekmagazin. Uh, ja, zeg maar voor de alternatieve muziek. En zij hebben iedere week een. Uh, ja, zeg maar een beste nieuwe track. Een best nieuw album. Maar ook een beste reissue. Dus een album van vroeger dat opnieuw is uitgebracht. En dat zetten zij dan in de spotlight. De beste in ieder geval. En zo kwam ik bij deze band uit Los Angeles, California. Want uh, het tweede en derde album van deze band, heeft, dat heeft dus een reissue. Issue uit 1995, Totally Crushed Out. En het liedje wat ik nu ga draaien, dat komt van een album Retreat from the Sun uit uh, 97. Ja, ik, ik vind het fijn. Ik word er in ieder geval uh, heel, uh, heel vrolijk van. Um, ja, denk een beetje aan uh, ja, echt, echt de power punk rock zeg maar, uit de jaren 90 met een, een, ja, een vrouwelijke zanneres. Dead Dog is de band en Minneapolis, zo heet het liedje. I was at the jam jaw. The cutest boy I ever saw. He was standing behind me. He was such a dream. He kept looking right my way. I want to see him. Down the street, not very far Ik vind het wel leuk uh, als disc jockey. Hè? Als disc jockey moet je natuurlijk uh, veel uh, liedjes kennen. Veel artiesten. En het is toch leuk dat je dan zelf ook nog eens uh, wat nieuws ontdekt. Of ja, herontdekt eigenlijk. Deze band uit de 90s, Dead Dog. Ik kan uh, jullie uh, allen ook Never Say Never. En He's Kissing Christian van harte aanraden. Dit was uh, Minneapolis. Dead Dog. En dit is uh, Teenage Fanclub uit uh, 1991, The Concept. Uit Wales gehad dit uur. En dit was uh, uit Schotland. Teenage fanclub natuurlijk zwaar geleund op uh, Sonic Youth. En ik uh, ben van uh, nogal redelijk fan van, uh, van Sonic Youth, dat kun je wel zeggen. Um, en inderdaad, die noise rock, da, dat is duidelijk het, uh, hetzelfde, inderdaad. Uh, of in ieder geval daarop geïnspireerd. Teenage uh, fanclub met Band Wagonesque. Dat was ook die hoes: hè? die roze hoes met die grote gele zakgeld op de voorkant. Uh. Ja, ik vind het fijn. De concept was dit. Um, ik heb er nog, uh, nog twee voor je. Zometeen nog uh, Pearl Jam en Release. Maar eerst nog uh, Corny Bennett met Dead Fox. Ik hoop jou uh, vrijdag te spreken. 7 uur sharp voor een nieuwe headhoud niet op. Of uh, ja, anders gewoon volgende week weer bij een uh, nieuwe Going on the Ground. Nog een fijne avond en geniet van je week. Indicating he passes on the road.